12 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. Snel in de cel na veroordeling zegt teven. Amerikaanse minister Kerry toch op bezoek in Egypte. Een gespannen sfeer rond verkiezingen in Kosovo. Het weer buien trekken over het land soms met onweer, er is ook geregeld zon en het wordt 11 tot 12 graden. Er staat verder een stevige wind uit het zuidwesten. In de kustgebieden kunnen ook zware windstoten voorkomen. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk af, draait naar het westen... en wordt matig aanzeekrachtig. Mensen die zijn veroordeeld moeten binnen 30 dagen... na de uitspraak van de rechter aan hun straf beginnen. Dat zijn staatssecretaris Steven van Justitie... in het tv-programma WNL op zondag. Hiermee stuurt hij aan op een ingrijpende herziening van het rechtsstelsel. We hebben op dit moment celruimte zat... En we wilden eigenlijk zorgen dat mensen waarvan de straf onherroepelijk vaststaat... dat die binnen 30 dagen ook uh, gaan beginnen me met het goed, uitzetten he? van hun straf. Je doet iets, wordt veroordeeld. Dan moet het ook niet al te veel tijd tussen zitten tussen zo'n veroordeling... en dat je eindelijk een keer opgehaald wordt. Nou, Toch? Dat is überhaupt slecht, want dan werkt die straf überhaupt niet. Want niemand weet als hij een jaar nadat hij is veroordeeld, zijn straf uitgezet... weet niemand meer waarvoor hij uh, waarvoor waarvoor eigenlijk moet gaan zitten. Maar zeker als er sprake is van slachtofferdelicten... is het ook naar, naar slachtoffers toe... is het natuurlijk heel slecht te verteren dat iemand zijn straf niet uitzit. Ongeveer 12.000 mensen komen op dit moment soms niet of te laat in de gevangenis terecht. Een voorbeeld, iemand wordt uh, thuis bezocht omdat hij zijn boete moet betalen. Uh, die justitiële inrichting gaat langs. Dan kan het nu zo zijn dat je in Alkmaar uh, dat iemand uh, niet thuis is. En dat dan als iemand aan de deur komt blijkt... Van dat die vastzit voor een andere rechtbank dat die ergens anders een straf uitzit. Dus wat we nu gaan doen is zeggen van we gaan het van het openbaar ministerie... de, de centrale administratie gaan we naar het ministerie brengen. Uitvoeringsdiensten zoals het Centraal Justitieel Incassobureau... de Indienste Justitieel Inrichting en de politie... degene die bezig zijn om te zorgen dat iemand zijn straf uitzit of zijn boete betaalt... dat gaan we centraal coördineren. En het openbaar ministerie die krijgt alleen nog een rol... als het gaat om zaken die bij de rechter moeten worden aangebracht. Staatssecretaris Steven... De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is aangekomen in Egypte... een dag voordat het proces tegen de afgezette president Morsi begint. Kerry is de komende dagen in de regio waar hij onder meer saudi arabië Israël, Jordanië en Marokko bezoekt. Er gingen al geruchten dat Kerry ook Egypte zou aandoen... maar dat werd officieel niet bevestigd. De Verenigde Staten en Egypte zijn van oudsher bondgenoten... maar de relatie is bekoeld sinds het leger... de democratisch gekozen president Morsi in juli afzette. De hulp die de VS aan Egypte geeft werd deels bevroren. De politie in Leusden zoekt getuigen van een mishandeling op straat. Een man van 24 werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... door een groep van een man of tien zonder aanleiding ernstig mishandeld. Hij fietste rond kwart voor zes ochtends op de Groene Zoom in Leusden. Daar werd hij van zijn fiets getrokken, geslagen en geschopt, zegt de politie. Uh, nadat hij mishandeld is, is hij waarschijnlijk in het water gegooid... want hij is even buiten bewustzijn geweest en toen werd hij wakker in het water. Hij is naar huis gestrompeld, um, heeft zijn ouders gewaarschuwd... En zijn vader is met hem naar het ziekenhuis gegaan. En daar bleek dat hij toch behoorlijk wat letsel had. Een hersenschudding had, een hoofdwond die gehecht moest worden. Uh, diverse kneuzingen, ribben gekneusd. Dus hij is echt behoorlijk toegetakeld. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. Gemeenteraadsverkiezingen in Kosovo normaal gesproken... een gebeurtenis die zonder veel aandacht uh, voorbij gaat. Maar dit keer is het anders, omdat voor het eerst ook Serviërs... in het noorden van het land meedoen. In het noorden is ook correspondent Joost van Egmond Joost... Kosovo heeft zich in 2008 onafhankelijk verklaard van Servië. Hoe komt het dat de Serviërs in het noorden nu pas stemmen? Ze waren tot nu toe eigenlijk vrij om de staat Kosovo te negeren. Servië steunde hen in, um, in een boycott van alles dat Kosovaars was... Um, deze mensen konden eigenlijk doen alsof ze nog in Servië leven. En velen voelen dat ook zo. Servië organiseerde de verkiezingen en dat was dat. En dat had niets met de Kosovaarse instituties te maken. Dat is nu veranderd. Um, Kosovo en Servië hebben een akkoord gesloten om de betrekkingen te normaliseren, zoals dat heet. En een totaal onderdeel daarvan is dat deze mensen nu voortaan de Kosovaarse verkiezingen meedoen. Al nou, herkennen ze de staat niet, de gemeenteraad wordt georganiseerd door Kosovo. En dat is een heel heikel punt. Er is verzet tegen de stembusgang. Wat merk je daarvan op straat? Um, overal voor iedere stembus staan groepjes mensen... van een georganiseerde boycott. Die staan de stemmers op te wachten. Uh, ze riepen ze soms ook na. ze blijven erbij een beetje staan, Maar heel uh, wat mensen voelen zich wel degelijk geïntimideerd. Ik heb heel veel verschillende mensen... Kijken, omdraaien en zeggen maar nou we komen later wel wat terug. dit is te eng. of ze komen niet terug de opkomst is er een echt laag te richten. Er zijn nog geen officiële cijfers. Maar ik sta hier bij een stemkantoor meer in het hartje van de grootste stad. Dus dat is geen En daar heb ik nou misschien 100, 200 mensen in stemmen. En dat 30 jaar is niet iets gereden. Dus dat betaalt niet de opkomst van iedereen op houdt Nee, dit is een lage opkomst, zeg je wanneer zijn deze verkiezingen toch geslaagd te noemen? Um, dat is heel erg moeilijk. Vooraf, we spraken van 20, 30 procent. Niemand hoopt dat er echt massaal gestemd zou worden. Maar toch dat een nadrukkelijk ja, flink deel van de bevolking op zou komen dragen. Nu zijn de verwachtingen eigenlijk wel bij bijgesteld. Um, je zou kunnen zeggen, zolang er geen, geen echte incidenten uh, plaatsvinden... en zolang kiezers niet echt heel nadrukkelijk lastig gevallen worden... dat je dan eigenlijk al van een behoorlijk geslaagde stemdisch mag spreken. Hoe groot die opkomst kan gaan worden... Dat is heel moeilijk gezegd. Misschien dat je meer over gaat maar de meeste verwachtingen zijn zonder wat dat betreft. Kosmet Joos van Egmond in Kosovo, dankjewel. Een tribunaal in Bangladesh heeft een Brit en een Amerikaan ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De twee zouden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971 18 voorstanders van onafhankelijkheid hebben ontvoerd en vermoord. Doordat het tribunaal er niet in slaagde hen uitgeleverd te krijgen... waren ze niet bij de behandeling van hun zaak. De oppositie zegt dat de machthebbers in Bangladesh... het tribunaal hebben opgezet uit politieke motieven. En ook mensenrechtenorganisaties, waaronder Human Rights Watch, hebben kritiek. Ze zeggen dat de procesgang onzorgvuldig is. In Amsterdam heeft rond middernacht een uitstaande brand gewoed... in een van de torens van het World Fashion Center. Niemand raakte gewond. De brandweer. De twaalfde etage heeft een oppervlak van... Zo'n rond uh, ruim 100 vierkante meter uh, uh, ja, wat verwoest is, waar, waar de schade groot is. En het is nog onduidelijk hoe de schade is op uh, na, bovengelegen en ondergelegen etages. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In het World Fashion Center zitten onder meer showrooms en kantoren van kledingontwerpers. Tijdens een show in Las Vegas heeft vrijdag opnieuw een acrobaat van Cirque du Soleil een ernstig geval gemaakt...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 Met gepaste trots bekeek Dick Advocaat na de verdiende 2-0-winst op Aarden Haag... de stand in de Eredivisie. AZ staat nu bovenaan, zag hij, en dan popt zich onder hem tot een serieuze titelkandidaat. Want ook zijn derde wedstrijd als coach van de Alkmaarse Club leverde de volle winst op. Maar hoe denkt Advocaat over een landskampioenschap? Kwalitatief gezien zijn er betere ploegen, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar nogmaals, het is niet alleen kwaliteit. instelling speelt natuurlijk ook een enorme rol... Maar kwalitatief zijn we niet het beste elf, dan moet je gewoon reëel zijn. Dus we zullen het gewoon zien, we moeten bepaalde dingen een beetje compenseren. Je hebt even getwijfeld toen je werd gebeld uit Alkmaar, althans, nou, misschien heel even, maar toch. Ik denk dat je nu wel heel blij bent dat je ja gezegd hebt. Het moet nu wel weer heel leuk zijn, dit werk. Nou, ongeacht de uitslagen, die wist ik toen niet. Uh, eerst twijfelde ik wel. Maar uh, vanaf het eerste moment dat ik hier binnenkwam voelde, voelde ik het goed. Het zijn de, iedereen die was vast drie jaar geleden ook de staf. Alleen uh, drie spelers van de oude groep, maar de rest was alles nieuw. Maar ja, die hadden natuurlijk wel het een en ander gehoord. Uh, dus ja, ik kwam echt wel uh, terug met, met een aantal mensen waar ik ontzettend met plezier mee gewerkt heb. Dik advocaat was dat. Dat was een fijne avond voor hem en AZ. Om half één begint in de Euroborg het duel tussen Groningen en Rode Jezee. In Groningen is verslaggever Aman Afsaroglu. Aman. Roda is na de twee overwinningen op PSV ja, in de winning mood... in deze spannende competitie. Mooi uitgangspunt voor het duel met Groningen? Zeker, en, uh, bijna elke wedstrijd in deze Eredivisie is wel een topwedstrijd, kan je zeggen. Omdat uh, alles iedereen zo ontzettend uh, dicht bij elkaar staat. Groningen is de nummer 7, Roda de nummer 9 van de Eredivisie. Het verschil tussen beide ploegen is maar 2 punten. En als Groningen vandaag uh, wint in de eigen Euroborg van Roda, dan staat het zomaar op 1 punt van uh, koploper AZ. Dus een gewone topwedstrijd vind ik in de Euroborg. Met één leuke verrassing in de basis van FC Groningen. Nou ja, een verrassing is het eigenlijk niet. Want trainer Van der Looij had het op vrijdag al aangekondigd. Zivkovic, het grote talent van FC Groningen. 17 jaar pas heeft dit seizoen al 11 keer ingevallen. Heeft al vier doelpunten gemaakt. En Van der Looij zei steeds dat Zivkovic dat die hem rustig wou brengen. Dat hij niet te vaak in de basis moest beginnen. Maar uh, vandaag is het dan uh, het debuut van uh, Zivkovic in de basis bij RC Groningen. En uh, we gaan zien wat uh, de jonge spits uh, kan brengen vanaf het begin. In de wedstrijd tussen twee ploegen die inderdaad uh, goed in vorm zijn. Groningen won de laatste drie thuiswedstrijden. Is ook al drie wedstrijden ongeslagen in de eredivisie. En uh, Roda won twee keer in een week van PSV. En uh, is al vijf duels ongeslagen. Twee ploegen in vorm dus. Maar ik denk dat Groningen wel een lichte favoriet is. Omdat de ploeg in eigen huis bijna onverslaanbaar is. Zeker dit seizoen. PSV, AZ, Ajax, ze kwamen allemaal langs, maar ze wisten niet te winnen. Groningen dus uh, lichte favoriet hier in de wedstrijd tegen Roda... die om half 1 gaat beginnen. De triatlete Yvonne van Vlerken heeft op indrukwekkende wijze... de Ironman van Florida gewonnen. Van Vlerken had voor de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen... en 42 kilometer hardlopen, 8 uur 43 minuten en 7 seconden nodig. Het betekende een Nederlands record voor de 35-jarige van Vlerken. De hoofdpunten van deze uitzending. Mensen die zijn veroordeeld moeten snel aan hun straf beginnen... zegt staatssecretaris Steven. Hij komt met een wetsvoorstel om dat te regelen. De Amerikaanse minister Kerry bezoekt Egypte... aan de vooravond van het proces tegen de afgezette president Morsi. Een gespannen sfeer rond gemeenteraadsverkiezingen in Kosovo. Veel Serviërs houden zich afzijdig. Voor hen is Kosovo nog steeds een Servische provincie... en geen onafhankelijke republiek. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nu de perstribune met Govert van Brakel.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 Welkom bij de persconferentie. De Haarjohan, dat hij hier over de zin Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het programma van Max, waarin we terugkijken op de afgelopen media en sportweek. Kijken natuurlijk ook vooruit naar de komende week. Dit uur te gast Helga van Leur, al jaren de populairste weervrouw van Nederland. Het gaat over haar werk, de storm van de afgelopen week. En over de winter die eraan komt of het überhaupt winter wordt. En of je dat kan voorspellen, kan voorzien. Na ene Dick Jol, oud scheidsrechter, oud voetballer, nu trainer... en momenteel ook te zien in de SBS-show, welkom bij de Kamara's. Heeft u vragen aan onze gasten, stel ze gerust. Deperstribune.nl, via Twitter kan het ook natuurlijk. Hashtag Perstribune. TV-deskundige Ron Vergouwen is er, met Cassie kijken. Waarover, Ron? Ja, terwijl we vroeger toch over het algemeen niet heel veel blootgaven van onszelf... gooien we tegenwoordig ons hele privéleven en al onze gedachten de buis op. Straks in kassie kijken een niets verhullende tv-week. En waar, waar is onze vliegende kip, Jules van der Wart? Walking in the store. Oh. Ja, Gover, dit is de stem van Dick Nanninga. Uh, het gaat goed met Dick Nanninga. Hij heeft een paar maanden in coma gelegen. Hij is zijn onderbeen kwijt. En uh, nu een jaar is hij aan het revalideren. En het gaat heel erg goed. Dus zometeen praat ik met Dick Nanninga, De oud-voetballer van Roda, van het Nederlands elftal. Wie kent het WK-doelpunt niet in de finale? Dus Dick Nanninga zometeen. Mooi. Mooi om te horen dat het goed met hem gaat. We houden u op de hoogte van de wedstrijd Groningen-Rode EC. Dus welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur, de perstribune. Max. Het was een week die onstuimig begon. Zwaarste storm sinds 1990. Helga van Leur, is dat, uh, is dat wel uh, fijn voor de, de weervrouw... dat er iets gebeurt wat buiten het gewone patroon valt? Ja, natuurlijk. Als weervrouw wil je natuurlijk... dat er weerkundig van alles gebeurt. Maar je beseft ook meteen dat als het zoiets groots is... dat het ook een enorme impact kan hebben. Met, nou ja, we hebben het gezien met schade. Helaas mensen die het niet overleefd hebben... Dus het is een beetje tweeledig. Ja, weer vrouw bij RTL. Waar was jij toen de storm losbark? Ik was heerlijk thuis. Ik kon alles op de computer volgen zonder de stress... om het meteen in een uitzending te moeten proppen. Dus ik heb het in alle rust hebben kunnen volgen wat er gebeurde en kunnen twitteren wat er gebeurde. en dat is, Eigenlijk is dat het leukste. Eigenlijk is dat het allerleukste. Dat je lekker kan twitteren en ja, dat je gewoon actueel rustig, bezig zijn. Ja, maar dat je gewoon rustig vanuit hmm. thuis kunt kijken. Want je kent het zelf ook, als je een uitzending hebt... je moet je informatie verzamelen, je moet de ja. uitzending doen... je bent alleen maar het rennen, het racen. En nu had ik gewoon de rust om het tot me door te laten dringen... en terug te denken aan die storm in 1990. Toen zat ik op mijn studentenkamertje... toen dacht ik echt dat een raam eruit knalde in Wageningen. Dus ik vond het een mooie, mooie dag. Ja, maar wat hebben we er eigenlijk aan dat, dat je weet dat het de zwaarste storm sinds 1990 is. Nou, wat, daar wat, heb je op heel, zich... Vergelijk je, kun je echt zeggen van uh, en dit en dit, daarin komen ze met elkaar overeen? Nou, um, het, kijk, het, het feit dat het hard waait, dat hangt nog vanaf waar je in Nederland zit. Hè? Want dit was natuurlijk vooral een storm die het westen en het noorden heeft aangedaan. Ik denk dat ze in Limburg en Oost-Brabant gedacht hebben van nou ja, Jongens, het waait wel een ja. beetje, maar code rood, weer alarm, maar dat gold ook niet voor hun. Hè? En dat is in de media nog wel eens lastig, want er wordt code rood geroepen. En dan denk je meteen dat dat voor heel Nederland geldt. Terwijl voor Limburg en Brabant en... en uh, Gelderland, die hebben bijvoorbeeld een paar jaar geleden... een enorme storm gehad, 2007, 2005. Dus het is ook de beleving van waar je ja. zit... hoe heftig jij die storm ervaart. Ja, want dan, dan komen er ineens allerlei codes op tafel... en dan uh, denk je, oh ja, maar ja, wat, heb, wat koop ik voor code oranje? Behalve dat ik denk van, ja, oh ja, als het licht op oranje staat... Dan moet ik opletten, maar waar moet ik opletten? Ja, ik denk dat naleen daarvan ook ontstaan is. Want hoe wil je het publiek waarschuwen zonder dat je... Uh, heel veel informatie al hoeft te geven. In Amerika geldt het natuurlijk ook. Hè? Daar hebben ze een soort weather alert. Zo van nou wees even alert. En dan pas komt er een weather alarm. En alarm in Nederland, ja dat gaat natuurlijk echt alles zijn op rood, letterlijk en figuurlijk. Dus daarom is er een, een kleurcode gekozen waarbij we hmm. gewoon weten. Nou geel is gewoon even opletten, er is, er is iets anders aan de hand dan anders. Uh, code oranje is echt, het heeft al grotere gevolgen en code rood is echt. Dit, dit kan een enorme impact hebben op de samenleving en daarom willen we echt. ...via de media waarschuwen. Ja, zeg maar, dan, uh, dan gaan de media ook los, hè. Uh, uh -huh. <laughs> nou, echt, heb je niet zo heel veel voor nodig tegenwoordig, nee, hoor. Weet want, je, nee, weet uh, er, is, er, is er is een groot nieuwsfeit... ...en daar duiken we allemaal op, hè. Ja. Alsof de hele wereld verder stilstaat. Ja, ik heb een prachtvak wat dat betreft. Want alles wat met het weer te maken heeft... ...zodra er nu al iemand roept van het gaat een horrorwinter worden... Ja. ...geef ik je op een briefje dat morgen uh, de, de, de media er helemaal vol van staan. Terwijl het mm. natuurlijk helemaal niks zegt... Nee. Eigenlijk kun je pas in de nieuwsverslaggeving... echt over het weer berichten als het geweest is en je de feiten hebt. Dat je de balans opmaakt, ja. Ja, en dat is een beetje uh, de tweestrijd waar je altijd in zit. Als meteoroloog kijk je vooruit en je kijkt uiteraard terug of het klopt... en de modellen te verifiëren. Ja. Maar als nieuwsverslaggever moet je vooral terugkrijgen... en verslag doen wat het nieuws uiteindelijk ja. geweest is. En ik merk dat die grens... zeker wat betreft het weer snel vervaagt. Ja. Ja, ja, ja. Er zitten een hoop uh, voetbalcoaches in Nederland... en een hoop meteorologen ook onder de journalisten. Zeker, want heb je daar last van? Want er zijn 16 miljoen voetbalcoaches... maar er zijn er ook 16 miljoen mensen... die uh, de, de weermannen en vrouwen op de voet volgen... en ze afrekenen op wat ze doen. Ja, en soms ook afrekenen op wat ze niet doen. Want uh, wie weet precies... wat ik gezegd heb, of wat de collega's hier bij de ja. NOS gezegd hebben. Dus jij krijgt op je bord wat Marco verhoeft voor de NOS' misschien. Ja, dan vertrouw ik Marco blindelings. Zeker. Dus wat hij roept, daar, daar durf ik nee, echt op voor te gaan staan. Het loopt wel door elkaar heen. Dus. Maar als iemand gewoon op Twitter roept van: joh, dit wordt een horrorwinter, dan word ik erop afgerekend dat het geen horrorwinter geweest is. Ja. Terwijl diegene die het op Twitter riep totaal geen meteorologische kennis of wat dan ook hoeft te hebben. En dat is natuurlijk een beetje het gevaar. Je weet, het is heel lastig in te schatten. Als iemand wat roept, waar komt het ja. vandaan en hoe serieus moet je het nemen? Ja. Maar er zitten ook economische belangen achter als jij zegt: het wordt slecht weer op de Wadden morgen. En je was van plan de eilanden te gaan bezoeken, denk ik. Gaan niet bij ja, wijze van. Hè? Ja, en dat is ook helaas. In Amerika moet je je ook echt verzekeren tegen dat soort uitspraken. En ik, ik zou het in Nederland echt zo jammer vinden, omdat je dan alleen maar gaat indekken. Dan zeg je, er is kans op een bui, er is ja. kans op een wind. Er, daar heb je niets aan. Nee. En uh, ik probeer wel met de weerberichten mensen ook iets uit te leggen... over hoe het weer werkt. Als ik zeg, er kom, komen regenbuien aan... en dat is vaak een georganiseerd iets vanaf 12 uur... Ja. hoeft het niet de hele dag te regenen. En dan zie ik ook wel een heel groot verschil... met al die appjes die mensen tegenwoordig hebben... en via internet de weersberichten die je op kan vragen... Dat zijn computermodellen. Ja. En een computermodel gaat uit van één puntwaarde... zeg om twaalf uur en staat in mijn modelletje dat het regent... dan geven ze een regelsymbool voor de dag. Terwijl een meteoroloog die kan echt onderscheid die aan, aangeven... Natuurlijk. tussen de gebieden die er zijn, ja. tussen de tijdstippen die er zijn. Dus ik heb gelukkig wel iets toe te voegen... maar het is wel heel lastig om dat in de media duidelijk te maken... dat echt een verschil zit tussen wat een appje roept of zegt... En jij het interpreteert, of wat ik echt zeg of Marco echt zegt. Ja, zeg maar, waar komt die fascinatie bij jou voor het weer vandaan? Nou, ik had vroeger, we hadden een zeilboot waar we heel veel mee voeren. En dan zie je dat het weer elke dag anders is. Ook in Nederland regent het nog wel eens. Wij hadden een grote tas met cadeautjes en die mocht er eentje pakken als het regende die dag. Dus mijn fascinatie voor regen was vroeg geboren, dat begrijp je. Maar ik vind alles wat met aderskunde te maken heeft... maar ook de wetenschap, ik vind het zo machtig, interessant. Hoe werkt het? Hoe kan het? En Ook hoe kijken mensen tegen dingen aan? Hè? Als ik een boodschap probeer uit te brengen in een weerbericht... of met lezingen wat betreft duurzaamheid... hoe vatten mensen dit op... En hoe kun je dus in die communicatie zorgen dat ze dat ja. horen... wat jij wilt dat ze horen? En kun jij iets van die universitaire kennis... die je met zoveel plezier en passie hebt opgedaan kwijt... in, in die korte tijdspannen waarin je het weer aan de kijker moet uitleggen? Ja. ja, zeker in een situatie zoals afgelopen week met een storm bijvoorbeeld. Want je hebt geen hmm. tijd om na te zoeken hoe dingen precies zitten... of om uitleg uit te zoeken. Dus dan kun je die kennis uh, gewoon opgraven en meteen ja. erin gooien. Ook als vraagbaak voor de nieuwsdienst. Van joh, er is dit gebeurd, is daar een orkaan, er is een hurricane. Uh, kun jij dit duiden? Kun je uitleg geven? Ik kwam net binnen. Het ja. was vanochtend zulk mooi weer. En het regende. En nu dus. regent het. Ja, ja, maar die temperatuurtegenstellingen, hè, hoe kouder bovenin en hoe warmer onderin, hoe groter die tegenstellingen, dan krijg je juist die buien. En dat vind ik ook leuk om uit te leggen. Want joh, je kunt overal weer berichten vinden, maar die duiding, dat stukje extra wat je aan mensen kan meegeven, dat maakt het leuk om te Presenteren. Jij duidt al, begreep ik, sinds 1997 bij, uh, bij de collega's van uh, RTL4. Dit is je carrière in een uh, korte samenvatting. <middels> Vandaag hadden we mooie wolkenluchten. Vanuit de lucht heb je hier van die kummeltjes, dat is dan nog onschuldig. Maar hierachter ziet u een paar joekels uitsteken met een afgeplatte bovenkant. Dat noemen we cumulonimbus. Dat zijn echte buienwolken die de regen aan de onderkant kunnen geven. Dit is RTL Live met Sander Simons en Helga van Leuren. Goedemiddag, dames en heren. Welkom bij RTL Live. Onlangs werd ze gekozen tot de beste weervrouw van de wereld. Helga van Duur, goedemorgen. <grijg> Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik bedoel, is dat net als een soort misverkiezing met, met badpakken rondes? En... Nou, ik, ik heb niet een badpak rondgelopen. Nee, ik denk dat het ook niet ten goede was gekomen van de verkiezingen. Nee. Maar dat is een ja. ander verhaal. Helga van Duur, zij is de winnaar Ja Helga, ieder twee jaar onderzoeken wij vanuit GFK wie de meest favoriete weervrouw of weerman is van het jaar. Ja. Voor de derde keer, je bent ook de eerste die dat ge gelukt is, voor de derde keer ben jij weervrouw van het jaar geworden. En daarmee wil ik je natuurlijk van harte feliciteren. Yes. Oh. Gastpresentator is vanavond RTL weervrouw Helga van Leur. Helga, goedenavond. Hartelijk Hallo. welkom. Wat is het ergste wat er kan gebeuren vanavond? Dat ik niet meer weet wat ik zeggen moest, denk ik. Ja, ik, ik, ik hoorde dat vanmiddag Ruud de Wild van Radio 538 jou een bijzondere vraag heeft gesteld... of jij in de Playboy wilde en hij gaat er een actie voor houden. Ja, ik houd voorlopig bij mijn kleren aan, als u het niet erg vindt. Dat is goed. En uh, bovendien, het is buiten veel te koud om bloot te gaan. Want het was behoorlijk mistig en de rest was het ook vochtig, want er viel hier en daar regen. MUZIEK dat was het, Helga. Kijk je weer deze kant op? Ja, ja. Dus <laughs> ik kijk even de andere kant op. Ja, ja, leuk om het te horen. En weet je wat, het blijft ook wat raar om je eigen stem te horen. Ja? Ja, ik heb zelfs een keer gehad dat wij... Aan het begin hadden wij het weerbericht vlak voor het RTL Nieuws. Echt vijf minuten van tevoren op RTL 7. En dat was dezelfde studio. Dus dat moest tien minuten van tevoren opgenomen worden. semi live, zeg maar. Dus ik neem het op, ik loop terug naar mijn eigen barak... Daar staat de tv aan. Ik hoor een weerbericht. Ik hoor iemand die ik niet, nog niet ken. Ik denk, oh, even luisteren. En ik ren erheen en ik ben het zelf. Ja. Dat is het verschil tussen radio en televisie. Want bij televisie heb je geen koptelefoon, hoofdtelefoon moet je tegenwoordig zeggen. Waarin je jezelf uh, terughoort. Ja. Ik maar toch, aan. hoe jij jezelf hoort is denk ik ook nog weer anders dan, nou, dan wie jezelf andere. via Natuurlijk. de media... Ja. ja, en dan moet je, je moet al, uh, zeker bij de radio, moet je heel erg aan je eigen stem wennen. Maar ja. dat, dat went dus in de loop van de jaren. Maar bij tv hoor je, dat, hoor je jezelf blijkbaar te weinig terug om daar aan te kunnen doen. Ik moet ook, maar dat sowieso qua presenteren ook. Ik kan denken dat het broert gaan. Dan moet ik echt ja. terugkijken om te zien of ik nou inderdaad rust had of niet. Of heel veel hapring in mijn hoofd. En dan kijk ik terug, nou, heel je goed. ziet het niet eens... Nee. En ook andersom. Maar nou, je zei net, ik doe het 16 jaar. Ik denk dat ik op één hand kan tellen dat ik echt dacht: zo moet de uitzending zijn. Yes! En voor de rest heb ik altijd wel ook commentaar op mezelf. Ja? ja, ja, nou, ja, ja je ja. moet jezelf altijd kritisch beschouwen. Maar ja, je moet ook niet te veel terugkijken. Dan word je alleen maar onrustig van. En weet je, geweest is geweest. Tenzij je een structureel iets doet. Ja, maar daar kun je ook van leren. Hè? Dat je denkt: van, oké, okay, voor mijn maar... gevoel ging het heel slecht. En dan ja. kijk ik terug, denk ik: oké, okay, dit is wat een kijker ziet. Dus zo moet ik het maar aannemen. Zeg maar een uitstapje naar Dancing with the Stars. Ja. Terwijl je een serieuze weervrouw bent. Is dat niet not done? Vond je dat not done? Nou weet je, ik denk altijd als je journalistiek bedrijft... zit er natuurlijk wel een grens in uh, van wat je wel en niet kan doen. Ja, en ik merkte dat ook heel erg toen dat op mijn pad kwam. Ik deed toen tien jaar RTL en toen dacht ik... weet je, ik ben ook wel toe aan een soort sabbatical. En ik vind leren heel erg leuk. Dus iets leren wat totaal buiten je comfortzone zit. Want ik Tuurlijk. ben heel erg met mijn hoofd bezig. Dan moet je met je lijf gaan werken en je hoofd gaan uitschakelen. Dus het is ook heel erg complementair aan wat je doet. En toen dacht ik, ja, weet je, wat verlies ik ermee? Ja, dat mensen anders tegen je aankijken. Misschien een, een stukje, ik weet het niet hoe dat werkt... maar van je geloofwaardigheid. Dat, dat, zou, dat zou een ja, overweging kunnen zijn. We ja, doe het wel of niet. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat doe ik bij alles. Hoor. Alle aanvragen ja. die kijk: hoe geloofwaardig is dit? Wat voor commercie zit erachter? Kan ik hier een bel aanvallen? En, ja. Maar ook um, wat voor uitdaging zie ik hier zelf in? Kan ik hier zelf heel veel van leren? En in dit geval dacht ik, ik, ik denk dat het een totaal ander vlak is. Ik denk dat mensen hier ook van een andere kant kunnen zien dan het monologe weerpraatje. Ja. Um, ik heb het vrij ver geschopt. Uh, je hebt het gewonnen. Ja, ja tuurlijk. Maar goed, dat was niet omdat ik de beste danser was. Nou ja. Maar ik denk ook. Ook omdat mensen dachten: Oh, ik vind het wel eens leuk om die vier vrouwen eens in dat korte rokje te zien dansen in plaats van dat ja. strakke pakje op tv. Dus ik. En de, daarna, wat ik heel leuk vond en heel opvallend vond, is dat uh, heel veel mensen op straat anders benaderen. Die drempel was in één keer veel lager. Echt, echt pubers die je had de moeder kunnen zijn die in één keer gigant naar je toe ja, komen. Ja. En dan denk ik: Ja, hallo. Maar was, dus, mag, het mag wel van jouw hoofdredacteur blijkbaar. Ja, Want het het is, dat soort dingen gebeuren ook gewoon in ja, overleg. Natuurlijk. En zij hebben gezegd: van, Ja, ik zou het niet doen. Ja. En toen dacht ik: Ja. En maar de champagne kwam en de bloemen kwam... toen ik een halve finale zat en de finale. En achteraf waren ze er allemaal hartstikke blij. Jouw eigen nieuws van deze week? Zo, niet de storm, hè? Dat hebben we net nee, al. de storm is natuurlijk geweest. Ik, ik las um, staatssecretaris Mansveld. Die is uh, blijkbaar op bezoek geweest in een autofabrikant, bij een autofabrikant in Californië. Die maakt elektrische auto's. En niet zomaar elektrische auto's. Namelijk hele sportieve, stoere elektrische auto's. De Tesla. Mm. En die heeft geroepen dat de groene economie... de nieuwe banenmotor moet zijn... En toen dacht ik, is dit nieuws? Dit is toch, helemaal, dit is toch gewoon zo? Dit is, voor mij is dit al helemaal ingeburgerde waarheid. Het duurt wel lang, hoor. Nog. Ja. nou ja, ja waarom denk ik? Waarom duurt het dan zo lang? Nou ja, ik denk omdat het allemaal uh, duurder is. Ja, nou, dat is dus misschien iets wat leeft. Maar ik denk dat dat vooral strandt op heel veel bureaucratie. En kijk, de politiek... Zit altijd in een spagaat. Die loopt altijd achter op wat ondernemers willen. Als je met ondernemers gaat praten, ik geef heel veel lezingen voor ondernemers. Die bruisen werkelijk van de ideeën. En als je hun de ruimte geeft, dan staat die economie bij wijze van spreken volgend jaar al. Maar ze zijn afhankelijk van bepaalde regeltjes. Ja. En als jij nu iets doet en de politiek strandt over een jaar... en ze gaan weer een totaal ander beleid invoeren... en jij betaalt dan, dan betaal je de hoofdprijs. Ja, dat werkt natuurlijk niet handig. Maar er zijn zoveel mooie ideeën en innovaties. En, en je haalt er heel veel positiviteit uit. Dus het is niet alleen het genereren van banen... maar het is ook opbouwen aan een wereld die vol te houden is... ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Nou, iedereen wil bezig zijn met iets ja. wat, wat opbouwt... en niet iets wat afbreekt. Je bent van de duurzaamheid, daar komen we ongetwijfeld nog over te spreken. Vragen kan aan, aan Helga, stel ze deperstribune.nl of twitteren: hashtag perstribune. De perstribune. Ja. Een paar zaken uit het media-nieuws. Kort kunnen we erover zijn: het was een echte bijltjesweek in Medialand deze week. Bij uitgeverij Sanoma verdwijnen 500 banen, een groot deel van de tijdschrifttitels verdwijnt. Na 22 jaar gaat het radioprogramma voor de record stoppen. Het programma is nu nog iedere zaterdagnacht te horen. Presentator Mart Smeets en muzieksamensteller Leo Blokhuis... worden vervangen door een computer. Hives stopt als vriendenplatform. De site gaat zich toeleggen op online gamen. Op het hoogtepunt eind 2009 had Hives zo'n 8 miljoen gebruikers. Sindsdien stapten veel van hen over naar Facebook en Twitter. Pijltjesdag dus. Zit er iets bij wat je gaat missen? Of, uh... Nou, ja, de Playboy gaat in de verkoop, hè. dus ik hoef er ook niet meer op uh, te wachten. Nee, ja, nee, dat ja. nog steeds uh, geloof ik, ik, een nou, openstaande is de uitnodiging, dat jij in de Playboy ja, gaat. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Ja. Het is, um, nou ja, ik vind het ook wel heel sneu als er, uh, als er weer zo'n soort reorganisaties zijn. En uh, zeker ja. in deze tijd, soms denk ik ook een soort paniekvoetbal is, weet je wel. Dat is, mensen zijn gewoon, worden ook bang van hun baan en gaan ook anders reageren en plezier gaat eruit en... Dat is wel heel jammer van deze tijd, vind ja, maar ik. Maar goed, er gaan ook tijdschriften weg. En daarvan ja. kun je zeggen: ja, het abonnementenbestand loopt terug, de adverteerders zijn er niet. Ja, jij werkt bij een commerciële organisatie, dat is het marktmechanisme. Ga je geen ga je tijdschrift missen? Um, ja, kijk ging ook weg, volgens mij. Ja. Ja, ja. Of, thans, of misschien gaat het nog in de verkoop, hè, dat het als cluster verkocht gaat worden. Ja, ik houd heel erg van populair uh, wetenschappelijke tijdschriften. Ja. De Quest ligt bij ons altijd. Oh, ja. En uh, uh, uh, uh, no know-it of know-how of zo. So. Uh, know-how heet dat, geloof ik. Ja, dat vind ik altijd hele leuke dingen. Zeker rond de vakanties, dan koop ik veel tijdschriften. Um, en voor de rest heb ik daar niet zoveel tijd voor. Want ik denk dat net zoals iedereen heel veel kijkt op internet. Ja. En dat is natuurlijk denk ik ook het grootste dom, ja. probleem. In navolging van het grote televisieonderzoek bij de televisiering... deed de organisatie van de Radio Ring een onderzoek naar het radiogedrag van luisteraars. En daar kwam uit naar voren: dat maar liefst 25% van de radioluisteraars maar eens naar de webcam van een favoriet radioprogramma kijkt. En verder werd onderzocht welke nieuwspresentator de luisteraard betrouwbaarst vindt. Op nummer drie in de lijst staat presentator Bert Kranenberg En op twee Eva Jinek. En de radiomaker van wie luisteraars zelfs nog een krakkemikker... tweedehandsautootje zouden durven kopen is Frits Spits. Ik vind dat een compliment. Ja, Dat is ook wat je wil als je met nieuws omgaat. Dat dat wat je zegt goed gecheckt is. En uh, dat we ervan op aan kunnen van dat wat je zegt dat dat waar is. En uh, ja, dat vind ik een heel goed compliment. Dat is ook altijd mijn geweest om dat zo te doen. Ja, op die weegschaal leg je ook altijd natuurlijk... de, de, de weegschaal van betrouwbaarheid. Ja, Met ja, het weer. ja, dat klopt. En ik vind ook, daar, daar moet je ook echt voor waken... dat datgene wat je roept, dat is de strijd... ook die natuurlijk bij ons wel eens gevoerd wordt. Uh, wij hebben echt acht uur nodig... in totaal uh, bij het voorbereiden van een weerbericht. Wij zoeken de weerberichten zelf uit. We maken onze eigen verwachtingen, we maken de kaarten. We zoeken de foto's zelf uit. Dus echt een hele volle dag. En ik moet zeggen, ik doe het drie dagen in de week als freelancer. En na die drie dagen ben ik ook eigenlijk... Af. Het is, het is echt heel intensief. En dan zeggen ze wel eens: van, ja, Kun je dat niet inpakken en iemand anders is dat weerbericht dan voor je ja. maken? Ik denk nee, dat kan niet, want op het moment dat ik op tv sta, moet ik gewoon echt vanuit mijn ziel geloven: ja. dit gaat het worden. En er wordt niets uitgeschreven. Ja, maar je kunt er ook laten bijpraten? Ja, en dan krijg je een mening. Ja, nou ja, je krijgt feiten aangereikt en die zet jij in de goede volgorde. Zal ja, wel zeggen, ja, maar dan ben je alleen maar een... Ben je een pratende pop misschien. ja Het leven wordt overzichtelijk. Ja, maar als dan iemand nou. de volgende dag klaagt dat het niet ja. uitkomt... dan moet ik zeggen, dan ga dan daar maar naartoe. Nee, ja. dan ben ik degene die het geroepen heeft. Dus ik moet verantwoordelijk zijn ja, voor wat ik zelf roep. Nou ja, zo gaat het in de verslaggeving ook. Ja. Overal ter land, ter zee en waar ook worden bijgepraat... en vertellen dan de kennis uit Hilversum uh, vanaf een afgelegen gebied. Ja, dat, maar zo, ik zo heb de kennis dan. in huis. Dus ja, dat het ook is zonder dat je het dan door een ander laat aanleveren. Leen Timp is overleden aan de vooravond van dit weekende. Groot televisie. Regisseur Zwart-Wit. En in kleur, we kennen hem natuurlijk allemaal. De man achter uh, Mies Bouwman en veel andere televisieprogramma's. Een jaar of wat uh, geleden mocht ik op bezoek in Amerongen... bij Mies en bij Leen. Mies werd tachtig. In opname maken voor het programma De Perstribune. Want dat was op een zaterdag. Zondag had ze geen zin om hier live te zitten. Maar ja, dan kom je ook Leen Timp tegen. Als een man die veel te vertellen heeft uh, natuurlijk. Omdat hij de televisie in Nederland met anderen groot heeft uh, gemaakt. En ik vroeg hem uh, toen daar in Amerongen... Leentemp, hoe liet je toch sterren stralen? Rudy Karel die heeft dat mij geleerd. Die wil graag door mij geregisseerd worden. Dat zag ik niet zo zitten, want uh, het was iemand die niet tot mijn vriendenkring worden. Maar die heeft toen gezegd: joh, het is helemaal niet erg. Denk aan mij als aan een bal. Volg me. Uh, bij Mies heb ik nooit te erg aan een bal gedacht, maar.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 Tim werd 92 jaar. Wat een leeftijd. Hè? Mooi hè. Ja, dat ja, is heel oud geworden. Maar ik denk wel, Arme Mies, van die zit nu alleen ja. in dat grote huis in Amerongen. En ze ja. waren samen altijd. Ja, dat, dat het lijkt lijkt een privé, van oude, wat van oud worden. Dat ja. is toch niet leuk. Ja, Sterker, bitter. Ja. Voetbal, Groningen, Roda JC. is zojuist begonnen. Arman Afsarokroe. Vijf minuten onderweg in de Euroborg. 0-0 de stand. Leuke openingsfase tussen twee ploegen die op de aanval spelen. Groningen nu misschien met een kans voor Zivkovic. Maar die komt net niet bij de bal. Groningen begon heel sterk met een goede schotkans van Sherry. Die nog net uit de goal kon worden getikt door Roda-keeper Kuto. Uit de hoekschop kopte Kappelhof net over. Maar ook Roda heeft al een kansje gekregen via Spits Nemeth. Die na een rush naar voren net naast de goal van Bizot schoot. Verschil tussen deze twee ploegen. De nummer 7 Groningen tegen de nummer 9 Roda op de ranglijst is Maak. Maar twee punten. En als Groningen vandaag wint, staat het maar op één punt van de koploper. AZ. Het staat hier na 5,5 minuut nog 0-0. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De Vliegende Kip. Vliegende Kip. Verslaggever Jules van der Wart. Ja, Govert, zoals gezegd, ik ben in, uh, in een klein plaatsje. In, uh, in België. Hoe heet het ook weer, Dick Nalinga? Bree. Dat is uh, niet zo ver. Ik woon zelf in neer -Otren. En dat is ongeveer zes uh, kilometer daar vandaan. Je hoort de stem van Dick Nanning. Je zit in een revalidatiecentrum. Een jaar geleden eh, heb je een coma gelegen, is je been geamputeerd. Mensen vreesden allemaal van hoe het zou gaan met je. Maar als ik je stem hoor, denk ik van het gaat redelijk goed met je. Het gaat ook redelijk goed. Uh, ja, ik ben wel van heel ver gekomen. Na die coma ben ik uh, dus hier in het revalidatiecentrum gekomen... om alles weer op te bouwen. Ik had, ik had eigenlijk geen spier meer over... En dat heb ik allemaal opgebouwd. Ik zit nu ongeveer bijna ja, zeg maar tien maanden hier. En uh, dat heb je ook nodig trouwens om uh, weer op de been te komen. Want je, je moest naar het ziekenhuis. Uh, je hebt suiker. En er is wat misgegaan omdat je gevallen was. Want wat was de oorzaak waardoor je been afgezet werd? Je linkerbeen. Ja, eigenlijk ben ik uh, in de sneeuw eigenlijk uitgegleden. Omdat ik al op krukken liep. Omdat ik met mijn rechtervoet was mijn dikke teen afgehaald. En... Mijn linkerbeen die gleed toen weg. Achter de auto wou ik mijn uh, tas pakken. En toen heb ik de kuitbeen, enkel, uh, achillespees alles was kapot. Ben ik weer in gips uh, gekomen met de linker, linkerbeen. En toen ben ik eigenlijk op krukken gelopen. Ben ik weer een centimeter of zes door mijn enkel gegaan helemaal. En toen heb ze weer foto's gemaakt en toen was er niks meer aan het herstellen. Dus ik ben eigenlijk gewoon uitgegleden in de sneeuw. En dat, dat heeft uh, mijn onderbeen gekost. Ja, toen ben je geopereerd en daarna ging het mis. Ja, ik ben geopereerd in juni en uh, ik werd wakker in uh, eind oktober. En ik dacht gewoon dat het de volgende dag was. Uh, toen vroeg ik aan de broeder, ik kon moeilijk praten. Dus ze uh, zet de televisie even op, want er is de Olympische Spelen op. Dat is al lang voorbij, zet die. Dus ik, ik dacht gewoon dat ik de volgende dag wakker werd. Ik heb van die, van die coma helemaal niks, niks van om. Ja, na die tijd natuurlijk. Het is echt één echt, echt zwart gat geweest eigenlijk. Je hebt, je hebt geen benul gehad van wat er met je aan de hand was. Nee, niks van uh, ik, ja, ik ben geopereerd en dat wist ik. En ik ben wakker geworden in oktober. Maar ik dacht gewoon dat het de volgende dag was. Dus uh, ik heb daar niks van gemerkt. Ja, en wist je toen wel dat je je been kwijt was? Dat wist ik. Uh, ik wist dat ik voor de operatie daarvoor ging. Dat wist ik, ja. Maar dat komt al hard weer. En als ik je nou zou horen praten, denk ik van het gaat fantastisch met je. Je zit in een rolstoel, maar toch... Ja ik, ik ben, ik ben, ja, ik ben altijd zo ingesteld geweest. En uh, ik ga er ook weer voor dat ik weer op de been kom. Uh, de kinderen van mij die, die dachten, ja, het is voorbij met hem. Maar uh, ik heb altijd een karakter gehad dat, uh, dat we doorgaan. En dan gaan we ook door. Achterom kijken, doen we niet. Dirk Nanninga, het komend uur uh, hoort u meer van hem en over zijn revalidatie. Arman, wat is er gebeurd in Groningen? Een doelpunt voor FC Groningen dat op een 1-0 voorsprong is gekomen. schitterend doelpunt gemaakt door de Servier Filip Kostic begon met een voorzet van de Chileen Manjasko van Groningen aan de rechterkant. Die bal kon nog worden weggekopt in het strafschopgebied door Luix. Maar die bal kwam terecht bij Kostic en die dacht ik ga hem gewoon ineens vanuit de lucht nemen op de linkerschoen. Dat deed hij. Hij liet niet eens stuiteren. Hij volleerde de bal schitterend in de verre hoek achter de kansloze doelman van Roda Couto. En zo komt Groningen na 9 minuten voetbal in de eigen Euroborg op een 1-0 voorsprong. Doelbondemaker Kostic. De gast op de perstebune, Helga van Leur, weervrouw van RTL, van het nieuws van RTL. In een andere studio, hè? Het is een beetje rommelen op dit moment bij jullie. Ja, nou ja, wij zijn buren inderdaad. Ik ben ja. even overgestoken en uh, nou ja, het is helemaal geen rommel, maar er wordt wel verbouwd. Ja. We gaan naar een nieuwe studio. Jullie hebben al een prachtige studio hier. Ja, um, vind je het mooi? Ja, hij is prachtig. Wat vind je van het NOS weer met, met dat uh, computerdingetje dat je de Gerrit Huisstraat en Marco telkens op zo'n knopje ziet drukken van een computer? Het aanwijsscherm. Ja, dat aanwijsscherm. Ja, nou ja, dat kan bij ons nu sowieso niet, omdat wij een uh, groen doek weer ja. hebben. Um, dus dat, dat kan niet. We hebben wel het systeem waarbij dat ook zou kunnen. Maar ja, dan kom je ook van: vind je het functioneel om iets aan te wijzen terwijl je aan het praten bent op een scherm? Hè? Want ja, je hebt het over een foto en je vertelt wat en je bent klaar. En dan ga je in één keer de naarwijzer ja. voor de kijker zijn. Dat kan een keus zijn, maar het, zeker met uh, storm... Zou het jouw keus zijn? Nou, bijvoorbeeld met stormsituaties. Of met iets bijzonders, dat je op het ja. scherm te plekken de pijlen kunt trekken. Kijk, maar dan niet, is het fantastisch, niet, niet regulier, hè? He? Vind... Het, is, het is nu een soort nou. veredelde klikker. Ja. En ik weet niet of het daardoor hun werk nou veel makkelijker wordt. Leidt het je af, um... als je kijkt? Ja, mij wel, maar wie ben ik? Nou ja, je, je, je kijkt naar iets wat beweegt. Dus als je de hand van de weerman of weervrouw Ja, maar als het ziet... allemaal hetzelfde zouden doen, is het ook niet leuk. Nee, dat is het is waar. leuk dat ze maar gewoon wat anders zijn. Ik ben wel heel aardig doen. voor ze. <laughs> nee, maar het is toch zo? Ja, ja. ja. Zeg maar, je staat nu in een ander decor, hè, even. Ja, we hebben de komende half jaar hebben wij een heel klein inimini kamertje... met een oh. groen doek. <laughs> echt weer terug naar vroeger, dat was tien jaar geleden ook... had je een groen of een blauw gordijn, dat noemen we dan de chroma -marquee. En ik zie dus alleen maar dat groene gordijn... met mijn monitoren aan de zijkant. En wij maar zien de, het weer natuurlijk. Maar jullie zien echt... En het is wel veel helderder dan wanneer je een scherm achter je hebt. Dat oh. zie je wel meteen, die weerkaarten knallen van tv af. Dat is lastig werken natuurlijk als je iets aanwijst wat je zelf niet ziet. En de kijker wel. Dat is even schakelen. Ja, ja. en ik vind eigenlijk zelf nog, nou, maar dan ben ik misschien te eerlijk. Ik heb natuurlijk de uitzending van gisteren even teruggekeken, dat was de primeur. En ik vind het dan nog eigenlijk hinderlijk dat je mij opzij ziet kijken, terwijl ik naar beneden iets aanwijs. Ja. En dat had je natuurlijk niet als je echt fysiek iets nee, aanwijst, heb je het niet. Nee, nee. Maar goed, zelfs daar kan aangewerkt worden. En uh, ik moet nu oppassen dat ik geen groene kleding aandoe. En uh, geen groen accenten. En mijn mm. haar moet ik een andere kleur verven. En... Ach je, dat is allemaal televisie hè. Ja, uh, je allemaal maar verandering doet uh, ff, ja. eten hè, zeggen ze dan. Zo is het. Hebben al jouw collega's een, een uh, meteorologische achtergrond? Ja, bijna allemaal wel. Ja. Is ja. dat wel een vereiste vind je? Ja, weet je, het, het klinkt allemaal heel makkelijk. Als je dat s'avonds iemand ziet vertellen... dan denk je, nou ja, het stelt er niet zoveel voor. Nou oh ja, je denkt, acht even... uur werk, voor ander, hoe, hoe lang is het weer? Ja, een paar minuten, waar <laughs> hebben we het over? Wat doe je dan de rest van de ja, dag? Ja. Dus dat begrijp ik ook wel. En eigenlijk is dat ook een heel groot compliment. Ja. Want als dingen soepel lopen, dan doe je het gewoon blijkbaar goed. Maar alles staat of valt, vind ik bij een goede voorbereiding. Als ik niet goed ben voorbereid... dan kan ik niet flexibel zijn in mijn lengte van mijn praatje. Ja. Ik kan inhoudelijk niet de rust nemen om na te denken wat ik wil vertellen. Dus het is, het is wel heel belangrijk dat je die meteorologische achtergrond hebt, want presenteren is een vak, maar meteorologie beheersen is ook een vak. Ja. En die vertaalslag maken, dat is echt. Want je kunt een fantastische meteoroloog zijn. Nee, maar je moet het uit kunnen leggen. Maar je moet het ook uit kunnen leggen. En als je de, boven de stof staat van de meteorologie, dan heb je ook de rust om met die presentatie goed te blijven ontwikkelen en, en te bedenken hoe kan ik het nu anders doen en wat gebeurt er nu eigenlijk. Ja. Ja, je hebt het wel nodig, ja. En dat zie je allemaal, want dat heb je hier bij de NOS ook. Zijn ook allemaal meteorologisch onderlegd? Ja, zijn dat allemaal uh, jongens ja, ook... en meisjes die hier uh, gestudeerd hebben? Ja, dat weet ik niet. jullie? Ja, ja, ja? ja, Marco Verhoef. heb oh, heeft Marco, volgens mij zelfs ja. nog in de... de, de we in dezelfde klas gezeten. Zelfs bij de universiteit Leop. nog dezelfde schoolbanken Mag. gezeten. Gerrit Hiemstra heb ik mee ja. bij gewerkt bij Meteoconsult. Uh, jullie hebben natuurlijk um, Kuipersmunneke, Peter Kuipermunnekes. Ja, dat is een nieuwe jongen. Ja, maar die is wetenschappelijk hartstikke goed onderlegd. Bestikje Loers, die is in de ja. Antarctica en zo geweest. Wil ik ja. ook. Ja, maar ja, als je zegt hij is wetenschappelijk goed onderlegd... zeg je dan ook, ja, als duider moet ik nog even aan hem wennen. Nee, ja, dat oh, nee, nee, ja, is, is een nee? beetje het genre van wat kan die meid goed hokje als ze aan het zingen is. <laughs> dat, dat, dat ik dacht, jij zegt ja, wat dat is niet wetenschappelijk onderleg. Ja, dat denk ja. jij dan weer. Nou, ja, je kijkt naar je collega's nee. hoe ze het doen. Ja, maar op de Nederlandse televisie zijn er geen uh, weer mensen die niet uh, goed geschoold zijn. Nee, ook okay. dus of je hebt heel veel ervaring opgedaan ja. en dat dat uiteindelijk uh, maar gewoon vanuit de straat geplukt wordt en het dan. Ook kunnen voorbereiden, vertellen, et cetera. Dat is er in Nederland ook ja. niet. Zee, jullie vallen zo op dat uh, bijvoorbeeld Irene Moors... in de tv-kantine uh, je na heeft uh, gedaan. Ja, dag, dames en heren. Hier ben ik weer met het weer. Maar... Eerst dat u toch echt even moet kijken naar wat onzinnige kiekjes waar u ongetwijfeld niet op zit te wachten. U wilt namelijk de weersvoorspelling horen, maar ik heb maar liefst 10 minuten de tijd. En die zal ik vullen ook. We gaan naar de eerste foto. Deze prachtige foto kregen wij binnen van Peep Paulusma uit Harlingen. Ja. ja, Heb je het wel eens gehoord of niet? Ja, ja, oh, ja. ja, ja, okay. ja. ja, ja want, nou ja, de, de R. Ja, nou goed. Ja, de dat, rollen, de, ja, ik ja, heb een rotte Tamse achtergrond. Ik kan er zo, ook niks aan doen. Als je uit Schoonhoven kwam, dat zag ik op Wikipedia. gisteren Ja, ik, ik beetje ben het gehoord. Gehoor, toen krimp aan de IJssel, ik oh. aan de IJssel. IJs, oh. Twaalf jaar Wageningen en inmiddels Utrecht. Maar sommige woorden kun je nog ergens motregen. mot Zeg Maar Irene heeft wel misschien een iets inhoudelijk scherper punt. Als ze zegt, wat hebben we aan het weer, hoe het was vandaag. We willen graag weten hoe het gaat worden. Nee, maar En dat klopt. Ja. En dat klopt. Um, het is natuurlijk altijd een discussiepunt. Wat moet je nou wel en hoeveel zou je dan moeten laten zien? En ook collega's maken daar weer andere keuzes ja. in. Hè? Ik kan echt alleen voor mezelf praten in dit geval. Het is wel belangrijk dat je een referentiekade hebt. Want een dag als vandaag bijvoorbeeld ook. Er zijn plekken waar best wel veel buien vallen. Dus ja. mensen hebben het idee van, nou, het is een beetje slecht weer. Er zijn plekken waar de zon schijnt, niets aan de hand is. Er zijn plekken waar het alleen maar waait en de zon schijnt. Dus de beleving binnen Nederland... Nederland is eigenlijk maar een heel klein land... maar qua weerbeleving heel groot. Dus als ik dan vertel, ja, er kan, er kan een bui vallen... jij zegt, ja, nou, vandaag viel die ook al niet. Nee, bij jou niet, maar bij de buurman toevallig ja. wel. Nou, dus je hebt, je hebt echt dat kader nodig om dan ja, naar morgen en als ik, te kunnen Ja, ik zeg, krijgen. morgen is het warmer dan vandaag of kouder. Dat zeg je dan meer dan wanneer ik zou vertellen. Het is 13 graden morgen. Ja. Ben je ook zo iemand die dan zegt... morgen wordt het een lekker warme dag? Nee, daar moet je heel erg mee oppassen. Want wat lekker is, dat ja, is precies. voor mij iets anders dan voor jou wellicht. Ja, Nou ja, ik weet van Erwin Krol, Lang Weerman. Uh, en ik we sprak hem daar wel eens over. Dan zei hij zei, ja, maar ik hou van regen en wind. Dus ik ga echt niet zeggen dat het morgen een heerlijk warme dag wordt. Want uh, ik zeg liever heerlijk lekkere stormdag morgen. Nou ja, als het uh, ja. 20, 22 graden is, vind ik het een heerlijk warme ja, dag. 30 ja. graden vind ik niet heel nee. warm meer. Nee, je moet erg oppassen om daar um, Met de, de kleur erbij, ja. ja, de kleur moet je niet zo heel snel geven. En de andere kant, ja, ik ga ook liefde. Niet... Oh, het gaat regenen. Nee, ja, jongens, dan. het regent, het Weer ja. over en iedereen heeft wel ergens voordeel bij een, een weertype. Ja. ja. Volgend jaar krijg je een nieuw We hadden het even over het decor waar je nu uh, tijdelijk in staat. Dat met dat groene wandje waarop je aan moet wijzen wat je wat jij niet ziet. En wij wel volgend jaar krijgt de RTL een nieuw decor. ja. Hoe gaat het eruit zien? Ja, ik weet niet wat ik erover mag vertellen. Nou, vrijuit. <laughs> het, het wordt wel. ook niet zo'n mooi decor wat jullie hebben. Ja, ik, hoor, ik hoor niet bij de NOS. Prachtige zo. schermen. <laughs> ja? Die hoort niet meer bij de NOS. Jullie van het publiek. <laughs> jullie van het publiek, ja. ja maar die hebben geld tot... natuurlijk, uh, denk jij misschien. Uh, ik, ik denk ik weet niet. niks. Ja, nee. nee, ik weet het niet. Nee, het is, nee. het is, volgens nee. mij wordt het prachtig. Volgens ja. mij is het iets wat um, in uh, Europa sowieso nog nergens te zien is geweest. Het is echt ook iets heel nieuws. Wat ga je wel kijken hoe het elders in de wereld gedaan wordt. Als je zo'n decor gaat maken, Ja, ja, ja, ja. Oh, ze gaan op bezoek bij heel veel collega's. Ja? ja, Want Kijk, we hebben natuurlijk allemaal hetzelfde probleem. Wij willen nieuws duiden. Wij, mm. uh, iedereen zit natuurlijk met hoe ga je het nieuws zo snel mogelijk brengen? Wat komt er via internet? Hoe ga je met verslaggeving ja. doen? Hoe kun je die snelheid opvoeren met de veranderende media? Maar nu naar het decor? Dus er wordt zeker bij ja? anderen gekeken. Ja? Zeker. En, uh, maar wat wij dan nu uiteindelijk gaan krijgen... is uh, volgens mij wat ik begrepen heb... Uh, iets wat nog nergens eerder vertoond is. En dat is... Ja, dat is maart volgend ja. jaar. Op april volgend jaar is het klaar. Ja, Nergens vertoond. Je, moet, je, je ja. moet in ieder geval iets gaan zien. Uh, een ja, kaart, dat ga je dan neem zien. Ik aan. Ja, dat, hey, maar dat... zit de nieuwigheid in de elektronica? Of in, uh... in van alles. Ja, ja van wel. alles. Het is, Jij het, hebt het al gezien? Ik, ik heb een proefdecor heb ik gezien. Ja. ja. De... Dan kun je het al een beetje zeggen hoe je erbij staat. Nou, het, ja, groen is de nieuwe economie. <laughs> Dat wordt groen is de nieuwe banenmonitor. Nou ja, ja. Als, als, als dus maart, dan moeten we groen. Moeten we, ja, ja, het groen. heeft ook iets met groen te maken. Fijn. Nou ja, het is wel heel, heel beperkte duidelijkheid over het nieuwe decor. Maar we zien het wel. Nou, weet ja, je, ja, elke week een tipje van de sluier. Elke week een dan dingetje dan, de, okay. ja. Ron <laughs> Kassi uh, kijken. Hij zei het al: week vol emoties. Kassi kijken met Ron Ver uh, Vertelt u eens. Heeft u uw hart al eens een keer uitgestort op tv? Vertelt u ook over uw seksleven of laat u uw spataderen filmen? Ja, ik kan zelf ook niemand, maar heel het land schijnt het te doen. Deze week in elk geval wel heel veel ontboezemingen en kijkjes in de uh, keuken. Zo zagen we deze week in Verslaafd hoe ene Jeffrey door zijn familie werd gedwongen... uiteindelijk af te kicken van de cocaïne. Door jou op te geven voor dit programma... is het allerlaatste wat ik nog voor jou kan betekenen. Als jij deze mooie kans niet aanpakt... zal ik elk contact met jou verbreken. Dank okay, je, Jeffrey. Heb jij gezegd? Ja. Wat goed. Ja, voor jou en voor jou. En zoals het hoort in een hulpprogramma... er is altijd een goede afloop. Jeffrey is van harte welkom. <laughs> De deur stond eerst op een kiertje, maar die staat nu weer uh, wagenwijd open. Ik denk als jullie die ochtend niet in mijn huis waren geweest... dan had ik er misschien niet meer geweest. Dus ik ben echt ontzettend blij en het is de beste keuze in mijn leven geweest. Ja, De opnames waren al een tijdje geleden en of Jeffrey nu nog clean is... volgens de makers in elk geval wel. Je geeft je privacy dus op, maar dan heb je ook wat. En niet alleen bij de commerciële, ook hier bij Max... werden woensdag alle gordijntjes weer voor even opzij geschoven. Voor de vierde keer alweer zijn we er met operatie live. En dit keer konden de kijkers met half dichtgeknepen ogen... kijken naar een bevalling via een keizersnede. Ja, op zich best leerzaam. Maar wat die deelnemende vrouw nou verder opleverde, geen idee. Aan Sjo Groenhuizen trouwens de eer om anderhalf uur vol te praten... terwijl de echte spanning eigenlijk maar anderhalve minuut duurde. Wordt nu ook al sneeuw? Gaat nu snel, hè? Ja, nu gaat het snel. Kijk, je ziet allemaal water al komen. Allemaal je gaat dan met de hand naar binnen en schept als het ware het Dag, hoofdje van benad. de baby eruit. En dan er komt uh, de benen. Ja, en deze week zat ik als vaste DWDD-kijker toch wat ongemakkelijk op het puntje van mijn stoel. Bij een behoorlijk intieme onthulding van voetballer Fernando Riksen. Een uh, maand geleden. Het ziekenhuis, uh, met, uh... Vincent is de verschrijver van het boek. Wat is er aan de hand? Of... Oh, een maand geleden is bij hem een spierziekte geconstateerd. a.l.s. Ah, ah, ja. Een, Morgen is wezen een, een vrolijke dag, want het boek wordt gepristigd. Ja, ja, goed dat nog, je ja. hier dan bent, jongen. Wat ben je dan een held? Ja. Ik was als kijker wel erg blij dat tafel hierboven van verdorens de angel zo snel uit het gesprek wist te halen. Dat is trouwens ook een talent als interviewer goed omgaan met al die ontboezemingen. Zo zaten tv-kijkers deze week ook klaar om te zien hoe Klaas Drupsteen... het zou doen als opvolger van Joris Linsen in het Jank-epos Hello Goodbye. Ik ben gescheiden, uh, het was voor zo'n twee jaar. Die is in 2006 overleden bij een andere vrouw, terwijl ik op mijn werk was. Bij een andere vrouw? Ja. Wat deed hij bij die andere vrouw? Ja. ja, wat denk ik? Vreemd gaan. Ja. En daar is hij overleden? En daar is hij overleden. Wat een drama allemaal. Ja. Het mooie is dat je hiervoor helemaal geen briljant interviewer voor hoeft te zijn... maar vooral een empathische toehoorder met de juiste uitstraling. En dat is Klaas wel toevertrouwd om mensen hun gevoelens te ontlokken. Iemand waar we inmiddels wel alles van dachten te weten... dat is Gordon, deze week geportretteerd in Caro's profiel. En deze keer ging de camera zelfs mee tot in het medicijnkastje. Het al voor pillen, Dit is uh, glimepiride voor mijn suikerziekte En uh, symfastine is een bloedverdunner voor cholesterol. En dan heb ik nog metotrexaat. Dat slik ik vier keer 2,5 milligram in de week samen met een spuit. Dat is deze. Die doe ik één keer in de twee weken. En die is voor de reuma en de psoriasis. De grootste brulaap uit de media werd in het profiel geanalyseerd... door allerlei deskundigen die zelf trouwens met ook allerlei ontboezemingen kwamen. Want zegt u jezelf... Had u dit verwacht van de tv recensent van de Volkskrant? Continu poep en pies, codes doorbreken en daar dan zelf heel erg om lachen. Ik kan niet ontkennen dat ook ik, als ik hem met Gerard Joling zie, af en toe ook wel moet grinniken. Ja, hij is niet de enige tv recensent trouwens. Ja, En meestal worden privé-onthullingen door programmamakers ontlokt. Maar steeds vaker dringen programmamakers ook hun diepste privégedachten op aan de kijker. Volgende week horen we bijvoorbeeld in de nieuwe documentaire van Sunny Bergman... alles over haar bedgeheimen. En deze week ging de homoseksuele Tim den Beste voor het oog van de camera... voor ons op zoek naar zijn heterokant. In Een man weet niet wat hij mist. Nou ja, het is meer dat ik, dat ik het idee heb dat er, dat er een soort van luikje is opengezet. luikje staat wagenwijd open. Dat is een soort van dakterras. En het vrouwen meisjesluikje, dat klappert nu een heel klein beetje in de wind. Ja, een aandoenlijke documentaire en grappig gemaakt. Ja, en ik snap de gedachten erachter ook... in dat de tv leeft van dit soort persoonlijke onthullingen. Maar als je als tv recent dit de hele week voorbij ziet komen... je gaat bijna verlangen naar iemand die weer eens zegt... meneer de interviewer, dat gaat u helemaal niets aan. Bijna dan, hè? Kassie Kijken met Rom Vergouwen. En alles wat Ron juist besprak, terug te luisteren op depersterbunnen.nl... onder de locatie kijken. Op de achtergrond hoort u Dick Jol, gast van het volgende uur, scheidsrechter. Uh, maar de actuele voetbal vraagt voorrang, Arman. Ja, want daar is Roda JC een minuut of vijf geleden langs zij gekomen. Onterecht, want Groningen is beter. Maar Roda die maakt u dus de 1-1... Roda heeft één heel gevaarlijk wapen. Dat zijn de vrije trappen van de aanvoerder Mark-Jan Flederes. die in het verleden hier nog speelde in Groningen. Flederes nam een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld. De bal werd niet goed verwerkt in het eigen strafschopgebied. door Wijnaldum. waardoor de opgekomen centrale verdediger Kees Bluik zomaar een voet tegen die bal kreeg en hem achter. De doelman van Groningen, Marco Bizot, trapte 1-1 in Groningen. In een leuke wedstrijd met twee ploegen die op de aanval spelen. Die snel de diepte zoeken. Er worden wel veel fouten gemaakt, zoals nu weer op het middenveld van Groningen. Door Hiadier, fletteer dus met de voorzet. Donald schiet daar. en Donald schiet op de paal. Wat een enorme kans weer voor Rode JC. En Nu de bal achter waardoor de hoekschop overblijft voor Roda. Maar Roda is eigenlijk gewoon de mindere. Groningen speelt uitstekend voetbal. Heeft een aantal goede kansen gehad. Maar Roda komt er vanuit de counter heel vaak gevaarlijk uit. Nu dus weer. Het staat na 25 minuten 1-1. Helga van Leur. Helga, Jan Kooij vraagt. Mijn weer-appje voorspelt het weer per plaats en per uur. Dat is toch veel preciezer dan een weerbericht op tv. Dat zou je denken van jawel ja. ja. Dat is een beetje de misleiding. Want het is hetzelfde als je agenda van morgen. Die kun je tot minuut tot minuut invullen. Maar hoe nauwkeurig je hem invult. Hoe groter de kans is dat het sowieso niet uitkomt. En het is een computermodel. En een computer uitdraaien is sowieso een vereenvoudiging. Je hebt echt de duiding nodig van een metroloog. En op tv geef ik toe. Dat dat vrij globaal nog is. Ja. Maar als je echt een metroloog daarnaar laat kijken. Is het beter dan die weer appjes. Zeg maar wanneer gaat Helga vragen. Uh, het je weer een televisieprogramma over de vele waar- en onwaarheden over het weer presenteren. Die we tegenkomen in de pers qua onwaarheden. Nou, heel graag, hartstikke leuk, leuk. Samen met Erwin ja. Krol. Dat zou... gaan we dan op stap en dan gaan we het uitzoeken. Dat zou heel mooi zijn, een televisieprogramma... waarin je wat meer tijd neemt voor, uh, voor dit soort zaken. Alles natuurlijk. met populair wetenschappelijke dingen zou ontzettend leuk zijn. Zou je dat graag vinden. met Erwin ook uh, willen maken? Ja, zeker. Volgens mij is het een droom van hem. Zou die best willen? Nou, nou contact ga. lekker. Ik voel, ik voel het hier aankomen. Maar ja, je moet vooral een uitzendorganisatie uh, hebben. Dat is natuurlijk zo, ja. Nou, probeer het bij RTL. Ja. Dat is goed. Ja? Ja. Kijk, maar hartstikke leuk. Dick Jol zit naast je. Dick, goedemiddag. Kende jij Helga van Leur live? Of kende je haar alleen maar van tv? Nee, van tv. En het zie je niet echt veel knapper. Hallo, wat gaan we nu... Uh... Ja, nee, ja? je mag toch weer eerlijk zijn. En... Als het niet zo is, zal ik een ook gezegd. <laughs> Zou je dat... Nee, dat mag je niet zeggen. Ja, wel waar. Ja? TV, ik, ik zie het nu veel knapper. Ja, maar lijf... echt. hij is nog ja. niet helemaal wakker. Nou ja, maar je moet ook uitkijken... <laughs> Helga, maar ja, het moet ook weer niet uh, zo of, afleiden. Of, ik bedoel, we wil niks afdoen aan de schoonheid. Maar uh, het moet ook weer niet afleiden van wat je te vertellen hebt. Dat klopt, dus je, je moet, moet altijd opletten ja. in ieder geval wat je aandoet ja. en hoe je haar zit. En, uh, klopt. Ja, dus ik, ik, meestal heb ik niks raars, frivols met mijn haar. Gewoon zo ja. stabiel mogelijk. Bijna elke dag gewoon hetzelfde. <laughs> Geen radio. Ik heb zijn bril ermee opgezet, zie je dat? Ik kijkt <laughs> over zijn leven. Het is radio, jaar. hè? Dus je ziet ja. verder niks. Het maakt er mooi uit, maar hij kijkt je bijna buitengewoon geïnteresseerd. Ja, neem ook wat kleding. Eigenlijk zo saai mogelijk, want het gaat om je informatie. Ja, ja, ja, dik. Ja, jij... goed. Zo'n zo, zo, zo, zo voetballer met zo'n sportief ja. lijf, dat kan natuurlijk alles aan. Dat we rond rond, rond. Blij, Veel, ja. ja. Kunnen veel aan. Doe, doe, jij, doe jij nog veel aan de sportiviteit van het lijf, dik? Ja, hoor. Ja? Ik, wil, ik wil wel een beetje in vorm blijven. Je gaat ja? niet vanzelf hoor, wat hier naast me zit. Nee, nee? nee. nee ja. wat, wat vind, vind je nou? Vooral opletten op, leten, op, leten, op het eten en drinken wat je doet. Ja, ik vind ook eigenlijk alles wel lekker, maar ja. Dat kan niet. Maar wat kan het jou schelen? Je bent 50 geweest, je kan toch ook lekker eten? Nou, ik wil nog 50 erbij Wat hebben. is dat voor een excuus als je 50 geweest bent dat je lekker kunt eten? Ja, kun je ja, kunt ja, toch ook dat... genieten? Nee, ja, maar hij doet dat niet om dat lijf uh, zo in stand te moeten. Nee, te nee ik, train, ik train minder. Ja? Dus dan, uh, oh, dan, dus, dan dus, moet ja. je ook uitkijken. Ja. Als je hard traint, dan kan je wel wat, uh, ja. wat vetter van dat dingetje dotje nemen extra. Ja, heel veel zelfs als je echt veel traint. Ja. Dan, dan eet je bijna drievoudig, viervoudig wat iemand normaal eet. Ja, ik ben natuurlijk nadat ik gestopt ben een paar kieletjes aangekomen. Ja. Moet weer af. Nou, nee, die je door er niet. Dat is niet stabiel gebleven. Denk dadelijk meer. Uh, ook over echt serieuze zaken. Dankjewel Helga. Jij gaat naar het weer van RTL nu. Ik ga snel het weer voor vanavond voorbereiden. Ja. Nou, na 1 en na het nieuws meer binnen. Tot zo. Ergert u zich aan dat ene radio- of tv-programma? Ik heb een klacht. Wilt u een pluim uitdelen? En het blijft een beschaafd programma. Of vraagt u zich af waarom uw krant dat ene onderwerp nooit behandelt? Stel gewoon die vraag. Bel 035-677-6001. En de perstribune legt uw commentaar voor aan de makers. Goedemiddag. De perstribune is een programma van Max. Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie. Groningen-Roda. En raakt hem niet eens heel goed, zo lijkt het. het flitsen in de verstribune en de stopfase 1 langs de lijn. En ook kambuur Feyenoord. En de, de hoekschop die in het doel gaat. Ja hoor, 2-0. Joe Rio's lidos Herakles. Ja, en de snel genomen hoekschop in de verre hoek. En om half 5 Utrecht-Herenveen. Daar plotseling staat hij vrij voor de goal. En daar is de 2-1. En ook Autosport Formule 1 en Hockey in Bloemendaal. NOS langs de lijn. Zometeen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.